Rottenberg kwam de laatste dagen in opspraak door scherpe kritiek die hij uitte op PvdA-leider Samson en op minister Dijsselbloem van Financiën. Hij noemde Samson de bedrijfsleider van het kabinet en Dijsselbloem een Brusselse supertechnocraat. Rottenberg zegt nu dat hij na die uitspraken niet door kan. In de Saoedische stad Mekka is een hijskraan gevallen op de grote moskee. De Saoedische autoriteiten spreken van zeker 65 doden. Ook zouden er zo'n 80 gewonden zijn.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 ik un een que madruga donde quiera, ay, Ik ay, ay, ay, ay, ben een klootzak. Ik ben een klootzak. Ik ben een klootzak. Ik ben een klootzak. Ik ben een klootzak. Ik een Broken down. What is love? What is fear? Making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 a ghost town FM met een hoofdletter Z van Zon Zee, Zandvoort en Zomrit